Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Als de horeca op 1 juni weer open gaat... mogen twee mensen die geen huishouden met elkaar vormen... samen aan een tafel zitten binnen anderhalve meter. Dat staat in het protocol van de branchevereniging voor de horeca. Mensen uit één huishouden... mogen altijd binnen anderhalve meter van elkaar zitten. Het kabinet wilde eigenlijk geen uitzonderingen... op de anderhalve meter regel in de horeca. Maar geeft nu dus toch toe. Eerder werd al duidelijk dat binnen maximaal 30 mensen mogen zitten en dat er altijd gereserveerd moet worden. Voor het terras gelden die regels niet. Er liggen nu 227 Nederlandse patiënten met corona op de intensive care. Dan blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat zijn er 25 minder dan gisteren. Het RIVM maakte eerder vandaag bekend dat de afgelopen dag iets meer coronadoden zijn gemeld dan de dag ervoor. Er werden 23 nieuwe doden gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 10. En dat is er één meer dan de toename die gisteren werd gemeld. In Madrid hebben duizenden demonstranten in hun auto gedemonstreerd... tegen de Spaanse aanpak van de coronacrisis. Ze eisen dat premier Sanchez opstapt. Luid toeterend en zwaaiend met vlaggen lieten ze weten... woedend te zijn over de economische schade... en het banenverlies door de coronamaatregelen. De rechtspopulistische partij Vox had opgeroepen tot de betoging. In Spanje is de noodtoestand van kracht vanwege de corona-uitbraak. Een aantal regio's versoepelt de maatregelen inmiddels wel. Een grote brand bij een autosloopbedrijf in het Twentse grensplaatsje De Lutte zorgt al uren voor flink wat overlast. De brand, bij de brand komt veel rook vrij die door de harde wind over een groot gebied wordt verspreid. In de omgeving liggen veel campings. De brand ontstond aan het begin van de middag in een grote stapel auto's. De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. En het weer wisselend bewolkt. Er valt nog een enkele bui, mogelijk met onweer. Vanavond temperaturen tussen de 9 en 12 graden en de stevige zuidwestenwind neemt wat af. Morgen op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe regen en na het weekend minder wind. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu entertainment for you. Kijk wat een mooie keus. En de duinen zijn gerust. En de rivieren in het laag land. stromend langs de kant. Het laag. Zee is wat mij bindt jou en jou. Hand, schouder aan schouder. Ik zou zeggen, allemaal uh, een hele goede avond. Zeven minuten over de blokjes van zes. Dit is Leroy en De Witte. Die kennen vast nog wel van popstars, Leroy. En De Witte, ja, die zijn er later bijgekomen. En uh, ja, samen vormde dat de groep. Uh, Leroy en de Witte zijn onlangs, uh, onlangs ook, uh, ja, ja, ook nog hier in de studio geweest natuurlijk. En uh, ja, hebben onlangs ook nog een album uitgebracht. Daar uh, komen we altijd nog een keer op terug. Maar uh, ja, we gaan eventjes naar uh, eigenlijk uh, de andere ja, uh, wereldburger. Jannes en uh, al mijn liefde zal ik geven. Dus blijf lekker bij Entertainment voor u tot blokjes van 8 uur. Mijn naam is Frit Heij. We zeggen, goedenavond, eet zit je het eten, eet smakelijk. En heb je gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Je hoeft me niets meer te zeggen. Met geen bord meer uit te leggen. Want ik lees het in jouw ogen.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 I oh. Jannes, en al mijn liefde zal ik geven. We gaan lekker verder met Vincent. En ja, we zijn er bijna. Zijn, uh, zijn laatste uitgebrachte single natuurlijk. Entertainment for You, 106.9, 104.5 op de kabel. Ik zou zeggen, blijf erbij. Tot de klok van 8 uur, Entertainment for You. was al op, dus mijn vrienden opgepeld. Er is vandaag een feestje, in de stad is mij verteld. Met z'n allen in de auto, en de radio op tien. Genieten van het leven, ach we zullen het wel zien. In de verte klinkt muziek, het is die bekende melodie. Het is dat liedje, dat in een liedje. Hey we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Een feestje. Muziek is onze taal. Het zal nog even duren, en het is nog even sturen. We zingen allemaal. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Wow. Gisteren dacht ik toch, komt het allemaal wel goed. Soms kan ik niet meer volgen, wat iedereen maar doet. Maar als ik om me heen kijk, zie ik nog steeds een lach. Wel honderd nieuwe kansen, op elke nieuwe dag. Dus jongens, geen paniek, want er klindt nog steeds muziek. Ik hoor een liedje, We zijn er bijna! Vincent hier bij ZFM Entertainment voor jou vanaf de tolweg 10a. En uh, ja, ik hoop dat we er bijna zijn. Want uh, ja, we gaan uh, in ieder geval een nummer draaien van uh, Wilmo. En ja, afgelopen dinsdag uh, is hij uh, eigenlijk uh, ter herinnering is zijn nummer uh, ja, gedraaid. Uh, zit het in ons bloed? Helaas uh, ja, is hij ons ontglipt op 52-jarige leeftijd. En u kunt al het nieuws uh, lezen op uh, zfmartisten.nl. Zeg me zit het in het water, zeg me zit het in ons bloed Zeg me zit het in een grond waar ik op beloof? Hoewel van mijn ouders zit er eigenlijk in mij Ben ik sterk loyaal, sta ik ook aan niet Waar ik al beloof, zet me zin in de lucht. Waar ik al maar doe. Jullie zijn het in van Je dan wilmo En uh, ja, eh, zit het in ons bloed, zit het in het water. Ik weet het niet, weet jij het? Uh, ja, mail het mij, dan uh, kunnen we het daar eens nog over hebben. Uh, even kijken, we gaan uh, naar uh, Davy, uh, Davy Blindervoet. En hij heeft het over de, de zomer. En die komt eraan hoor. Eigenlijk is die er al een beetje. www.zfmartiesten.nl voor een verzoekje Ik loop hier door de stad Mijn jas kan alweer uit De plaatjes voor de groene vogelvluit De kelder loopt naar buiten Ze heeft een eerste glas Een oude man geniet op het terras De vellen, de zonnestralen Kleuren alles oud en leer Wacht op mijn geur. Ja. Draai nog eens een plaat Gaan we doen, Mark Anthony en I Need To Know Blijf er lekker bij, Entertainer het op het blokje vanaf uur Blijf er sowieso bij, want lekker de drie op een rij van Fred Hij komt dus natuurlijk ook aan, en straks, het is twee duur En dan hebben we weer een leuke verzameling gedaan Ja, dat je denkt, van hoe kom je erop Dus blijf er zeker bij Lekkere, warme, zomerse klanken van Mark Anthony. Hier bij CFM Entertainers via die 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook DAB Plus op de kanaal 6B. En uh, ja, Mark Anthony dus. I need to know. En ik heb beloofd, uh, ja, ik zou iemand gaan bellen. En uh, ja, hij hangt inmiddels aan de telefoon. En dat is Patrick Valentijn. Goedenavond. Goedenavond Patrick. Uh, oh, ja, wat, wat was jij aan het doen? <laughs> nou, ik heb vanmiddag uh, samen met mijn vrouw een nieuwe eettafel gehaald met, uh, met een paar nieuwe stoelen. Ja. Dus ik, uh, ja, die hebben we vanmiddag gehaald en toen uh, ben ik me klaargemaakt. We gaan zo meteen eventjes lekker uh, gezellig wat uh, een hapje eten met mijn gezin. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat zijn we eigenlijk aan het doen. Aha. Dus je bent ja. aan het klus eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Van alles wat, hè. Ja. Nou, uh, nu nu heb ik er uh, tijd voor. Ja, toch? Ja, ik bedoel, ja. Nu, nu, nu kan het allemaal. Ja, precies. Ja, he helaas moet ik eigenlijk ook zeggen, want uh, ja. He? Ja, nee, dat is ook. Maar goed, uh, het zei zo, dan moet je toch heel mee dealen. En uh, ja, op zich vind ik het niet erg hoor. Ik bedoel, ik vind het ook wel lekker. Ja, nou ja, het, soms is het ook wel lekker. Maar ja, het moet niet te lang duren, laat ik het zo zeggen. Nee, precies. Het moet wel weer dadelijk lekker uh, allemaal ja, verder gaan. Ik bedoel, de muziek kost ook geld, dus uh, ja. Ja, zo, ja. zo ja, ook, ja. deze single heb jij uitgebracht natuurlijk, Chiquita of Valentina. Ja, klopt. En de, zo heet je vrouw, Valentina? Nee, ja, oh. ik wel Valentijn, maar niet <laughs> <laughs> Valentina. <laughs> ja. Nee, ja. Dus. Nee, maar uh, vertel eens wat meer over, over ja, jouw Simon. Wanneer is hij uitgekomen eigenlijk? Hij is uh, vrijdag de 13e maart is uitgekomen. Oké, okay. dus ja, een <laughs> mooie datum, toch? Ja, ja, ja. eigenlijk wel. Ja, ja, vind ik wel. Ja. Ik, ik ben niet bijgelovig, laat ik het zo zeggen. Ik zie het meer als een gelukgetal als... Uh... Ja, nee, precies. Dat had ik dus ook. En uh, eigenlijk heb uh, ja, ook bewust wel voor gekozen vrijdag de 13e. Ja. Ik denk, ja, de meeste mensen zijn allemaal wel allemaal er mee bezig. Van ja, dat moet je niet doen op de vrijdag de 13e. <laughs> ja, hoe niet? dat is toch ook gewoon ja. ja, zo is het. <laughs> ik bedoel, dus, wat is uh... het anders dan maandag de 11e? Toch? Ja, nee, precies. Zo is het ook. Dus ja. ja. Dus uh, 13, uh, 13 maart uitgebracht. En een week ervoor uh, 7 maart, heb ik een, uh, een uh, mooie cd-presentatie gehouden. Ja. Dat was uh, een van de laatste mooie feestjes. Ja, inderdaad. En, ja. Uh, ja, ik had hele mooie artiesten staan. Jeffrey Hezer, onder andere. En uh, ja, het was gewoon, uh, gewoon echt een hele mooie avond. gezellige avond. Ja. Het uh, was lekker druk. En uh, ja, een hele goede reactie eigenlijk gekregen die avond. Ja. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen met, uh, met de CD. Um, ja Ik heb hem opgenomen bij, uh, bij Manfred, uh, Jongen Manfred Jongen. Manfred Jongen, nee, ja. Ja, daar zit, daar zit er natuurlijk heel veel. Maar ja, ik ja. zit er nu al een aantal jaren. Ja, nou ja, hij is een goede bekende. Laten we ja, daarom, waarom? He? En ik voel me daar prettig bij. En, uh, ja, eigenlijk heb ik het nummer afgeleid van, uh, van, van Ted Bomsky-Gonzalez. Ja. Dus die hebben eigenlijk in een, nieuwe, een nieuw jasje gestoken met een, uh, met een leuke, leuke tekst erop. En ja, Shakita Valentina. Uh, ja, eigenlijk het originele gaat over een Mexicaans meisje. Ja. En als ik aan Mexico denk, dan denk ik altijd aan Chiquita-bananen. Ja, een beetje Spaanstalig, ja, Spaanstalig, laat ik het zo zeggen. Ja, ja precies. Ja. Dus ik, ja, zo is eigenlijk Chiquita ontstaan. En Valentina is gewoon eigenlijk het Spaans-talige uh, naam zeg maar, van mijn achternaam, Valentijn. Ja, ja, ja. Dus ja. zo is eigenlijk Chiquita Valentina ontstaan. Ja, en het, uh, het lag ook uh, mooi, mooi in de tekst, zeg maar. Ja, dat zeker, dat zeker. Dus ja, zo hebben we het eigenlijk uh, een beetje opgebouwd. Ja, hey, wat, uh, Hij wordt goed opgenomen, neem ik aan? Ja, heel goed, zelf. Heel ja. goed. ja, Hij wordt veel gestreamd, geluisterd. Op YouTube wordt hij veel bekeken, dus uh, hij gaat lekker. Oké, okay. hey, en wat, wat heb jij nog? In, uh, leg er wat nieuws op de plank. Heb je iets in het verschiet? Of uh, ja, we kunnen nou niet zeggen van... Hey, uh, heb je nog <laughs> ergens mooie optredens staan? Want ja, dat is allemaal een beetje onzeker deze tijd. Nee, dat is ook zo. Nee, ik ben zeker wel bezig met, met, met nieuwe dingetjes. Um, ja, natuurlijk is er nu file nieuws in de studio's. Want iedereen gaat nu de studio in om, uh, om een nieuw nummer te maken. Ja. Um, want ja, ze hebben toch allemaal weinig te doen. Ja, inderdaad, tijd ja, toch. De bedoeling was eigenlijk drie singles op jaarbasis te gaan maken. Ja. Maar ja, ondanks de coronatijd natuurlijk ben ik daar gelijk maar weer van afgestapt. <lacht> <lacht> Omdat het jaar gewoon heel druk is nu op het moment. Ja, ja. Maar ik wil wel, het einde van het jaar, wil ik wel uh, toch weer met een nieuwe, nieuwe single komen. Ja. Ah, oké. Okay. Nou ja. dan gaan we daar in ieder geval op afwachten. Uh, uh, ja, we, we gaan hem lekker luisteren, denk ik. Ja, leuk, gezellig. Uh, Chiquita, Valentina, Patrick ja. Valentijn. Hey Patrick, bedankt <laughs> voor je tijd. Ja, jullie ook hartelijk dank. Ja, en uh, ja, graag tot de, tot de volgende keer. En hopelijk uh, ja, toch, uh, toch weer hier in, uh, in de studio een keer. He, uh, ja, dat is als, uh, dat wel, wel leuk zijn. Want als deze crisis een weken beetje weken voorbij is. Nog... Ja. Twee, twee weken geleden ben ik nog in Zandvoort geweest. Ja. En uh, ja, bij ons is het eigenlijk een beetje een ritueeltje geworden. Wij gaan, wij gaan jaarlijks naar, naar Zandvoort. Ja. Dus uh, ja, het lijkt me wel een keer leuk om bij jullie in de studio te komen. Doe maar zeker een keer. Eerst even de crisis afwachten. Dat zeker. <laughs> Oké. Okay. Hey Patrick... Ik zou zeggen, ja. Klussen verder of, of staat de tafel onder in elkaar? Ja, dat gaan we zeker doen. Oké. Okay. Hey, Goed. groetjes! Hey, Goed bedankt. weekend! Fijne avond, zinnen! Hoi. hoi, hoi! Patrick Valentijn en Chiquita en Valentina. Zo we zijn we. Ja. Ja. ja Of loop je zomaar voorbij ja, staat aan. <laughs> Ik heb je heus wel in de gaten Zo super sexy ben jij Wil jij een nummer even geven Ik heb je dan zo meteen Ik wil met jou een nacht beleven Ja, lieve schat, met jou alleen Valentina, Chiquita Valentina, de allermooiste ben jij. Chiquita, Chiquita Valentina, Chiquita Chiquita Valentina. Chiquita kom jij eens lekker dicht. Dit is geen antwoord op de vraag. Je vraagt het met je ogen. Je denkt dat ik je bedrogen heb. Je denkt dat ik leugens heb verteld. Maar schat, je vergist je. Dat is een stukje tekst van deze plaat. Highlights round in the circle. 78. De highlights en round in circles. We gaan uh, een verzoekplaatje draaien, en die is afkomstig van mijn collega Albert Jan Vos. En Maris, zij zitten lekker te luisteren. En je wil een plaatje horen van Wilfred Belles. En waar ben je nou? Ik ben hier, dus ik weet niet hoe het met, uh, met jou zit, maar er komt ie.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 de werkelijkheid die vloog aan ons voorbij Een toekomst bestond niet, de dag ging over in de nacht Ik hield van jou en jij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 als je werkelijk op me wacht er alsjeblieft op mij. Die oh, yeah. van ons moeten stoppen, waarom denk ik nog steeds aan jou? Wachten alsjeblieft op me. Heerlijk nummer, Wilfried Bellis. En waar ben je nu? Ja, hou hem zeker in de gaten, want uh, ik denk dat hij wel uh, terug gaat komen in, uh, in de Entertainment View Dutch Top 5. Dat sowieso. Alleen op welke plek weet ik nog niet. Dat uh, moeten we nog eventjes uh, bezien. En uh, ja. Wat is het weer gezellig, hè? Fred Hij. Zeker, en we gaan naar uh, een beetje naar de Spaanse klank, Spaanse klanken, Spaanse Klanke, ja. Rolf Spaanse klank, Met uh, Rolf Sanchez, inderdaad. En Elm Universo. No puedo, ni creer que te no te puedo sacar ya de mi mente.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 Als het niet zo is, dan yo ik quedo in het pasado jaar. todo lo que hicimos ayer, dan hasta la hier si no estás conmigo Als nada niet sentido, me siento solo y perdido en este mundo jodido Voy por la calle, dan ben ik hier in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 Es que cualquier cosa yo puedo hacer menos perderte si tú no estás conmigo el universo se equivoca Se me has aburrido Pierdo los cinco sentidos Si no estás conmigo Ya nada tiene sentido Me siento solo y perdido En este mundo jodido No puedo ni creer Que te haya sido. No te puedo sacar Ya de mi mente See if we're ready the floor. We win the whole game. Als lang Ramon gaan, En het is wel even wennen. En uh, ja, dat is het zeker. Want ja, met alle nieuwe regeltjes en uh, dingetjes... Ja, is het allemaal uh, ja, misschien anders. Misschien niet beter. Dat, uh, dat weten we niet. Maar goed, dat uh, laten we eventjes in het midden. En uh, we gaan wel een lekkere zomerse muziek draaien... van Juan Luis Guerra En Orbojas de Amor.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 of zes uur, zeven uh, uh, uur. Dit <laughs> was hier dan gewoon uh, Luis Guerrera en Borbuga de Amor. Zo zeggen ze, tot zo'n tweede uur. Ja, mijn Spaans is ook niet zo best. Ik weet alleen maar uh, uh, por un poco de tu amor en uh, ja, por un beso na de mars. En, uh, ga zo maar door. Zo zeggen, tot zo'n tweede uur.